In Schiedam is vanmorgen vroeg iemand doodgeschoten. Het gebeurde in de wijk Nieuwland. Het slachtoffer is een man van 27, meldt de politie. Hij zat in een auto en twee andere mannen die ook in die auto zaten... werden aangehouden voor mogelijke betrokkenheid. Volgens de politie had het slachtoffer een schotwond en is hij nog gereanimeerd. Waarom er werd geschoten is niet bekend. Reddingswerkers hebben een tweede lichaam geborgen uit een ingestort hotel in Duitsland. Het gaat volgens de politie van Trier om de hoteleigenaar... Dinsdagavond laat stortte het hotel in het paadje Kreuf deels in. Meerdere mensen kwamen vast te zitten onder het puin. Twee van hen overleefden dat niet. Het lichaam van de hoteleigenaar kon pas na vier dagen worden geborgen... omdat het op een moeilijke plek lag. De man die een hongerstaking ging uit protest tegen het uitzetten van kinderen uit Nederland... is daar vanmorgen na een maand mee gestopt vanwege zijn gezondheid. De Limburger van 79 voerde zijn actie voor het kantoor van de Immigratie- en Naturalisatiedienst in Den Haag. Hij eiste een onmiddellijk kinderpardon voor alle kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland wachten op een verblijfsvergunning. Het weer...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 De ladies van Centerpop, jorde Dictator. Het is even na twee uur, Sandvoort, een hele goede middag. En welkom bij Sandvoort op zaterdag. Sta je buiten of zo, Thomas? Nou, uh, staat er ik hoor de wind windje. waaien. Ja, hoor, hè? Ja. Oh. Nee, je hebt lekker het raam openstaan. Ja, even frisse wind winnen, hoor. Zeker. Nou, Dan wordt het zo warm hier. Is wel nodig, want de temperatuur begint behoorlijk op te lopen. hè? Ja, ik heb vernomen dat we maandag naar de 30 graden gaan. 30 graden, ongelooflijk. Maar goed, daar ga ik zo meteen over vertellen. Hè? Ja, om half drie, ja, ja, ja. toch? Ja. Zeker. Nou, wat gaan we nog meer doen? Goedemiddag, trouwens. Ja, oh ja, goeiemiddag. Luisteraars erop. en Thomas. Ja, goedemiddag. <laughs> uh, nee, we hebben wat nieuwsberichten die we gaan behandelen. En uh, er zijn wat evenementen in Zandvoort vandaag. Onder andere het makreelroken. En daarmee gaan we ook bellen met Ben Zonneveld. Uh, die gaat ons live verslag doen van de uitslag al daar. Ja, rond, ja, kwart, kwart, rond over drie. kwart over twee wordt de uitslag bekend, toch? Ja, nou tussen twee en drie, want ze liepen al iets uit. Oké, okay, oké. Okay. Dus, uh, maar we gaan rond de klok van drie, kwart over drie gaan we met Ben bellen. Ja, nou ja, het is een mooi evenement weer en Absoluut. een mooie uh, op het uh, plein. Het ja, staat en, goed bij de kerk. En het ruikt lekker. Ja, het ruikt Als zeker lekker. Als je in het dorp loopt, dan uh, ruik je het overal zo'n beetje. Ja, en ik sprak uh, Ben Sonneveld. Hij zegt, die makrelen blijven gewoon 4 euro kosten. Dus oh, uh, dat is wel. Dat, makreel is vier euro, vers gerookt. Heerlijk, heerlijk. En uh, we hebben natuurlijk het weerbericht, het beest van de week, zoals jij altijd zegt. En uh, ik kijk even naar rechts, want volgens mij hebben wij zometeen mensen die het reuzenrad ingaan. En, uh, ja, gaan ik we zie hier die spanning op die kopjes ja. staan. Ja, want het, er staat een windje bovenin, denk ik hoor. Nou ja, Benno gaat het reuzenrad in als het goed is. Met Albedien. Ja, ja, wat, ja. Mee, wat ben je helemaal aan doen? Ja. Nee, ja, ik zit even te, te rommelen met mijn microfoon. Oké, oh, oké. Okay, okay. Nou ja, dat gaan we ook uh, live uh, meebeleven op de radio. Hoe dat is uh, op uh, een metertje of 35 uh, Benno en al Met een windje erbij. <laughs> en een open bakje natuurlijk. Hè, zeker, dus. zeker. En we hebben uh, Rendel, we hebben we Rendel? Rendel hebben we ook ja? nog, kort ja? over rendel. vier. Ja, want de, de spanning stijgt en nog twee weken. Yes, aftel is begonnen. De vlaggen hangen al ja. in het dorp. Zeker. En uh, nou ja, straks uh, uiteraard ook bij iedereen thuis. De finish vlag weer. Ik ben benieuwd. Zeker. Nou ja, mooie uitzending vanmiddag tussen twee en vijf. En ook lekkere zonnige muziek, want het is uh, mooi weer vandaag. Hier is uh, Jason Derulo. Jason Derulo. I can't reach My sexy mom.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 Baby, oh, oh, you're just a little loco Like walks in Acapulco I'm just riding away. Baby, oh, oh, you're just a little loco Emotions like a yo-yo I love you that way ba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 Jason Derulo hoorde je met uh, Elke Poelkou. En hier is ook weer een uh, mooie nieuwe hit. Uh -huh. Samersberg. Vallen de platen tegenwoordig iets meer dan twee minuten en heb je wel gehad. Allemaal TikTok-versies van de singles, denk ik. De Summer's Back, uiteraard naar het origineel uit de jaren negentig van Molokko en Sing It Back. Nou, het is kwart over twee. Thomas zit klaar met het nieuws. Ja, er is aan het begin van de zomer hard gewerkt bij SV Zandvoort. Want de daken van het clubhuis en de tribune zijn nu bijvoorbeeld losgekoppeld van het riool. In Zandvoort hebben we een uh, gemengd riool. En uh, dit is een riool waar schoon regenwater en afvalwater samen in terechtkomen. Ja, en als dit uh, te vol raakt, dan uh, kan er wateroverlast ontstaan. Nou ja, dan sta je met je enkels in het uh, niet zo lekkere water, zeg maar. Nee, goor. <laughs> en uh, ja, vanaf nu is het nieuwe systeem in het Dijnsveld alleen nog maar uh, afvalwater afvoeren. En regenwater wat vanaf de daken afstroomt, stroomt hier direct de bodem in. Ja, en dit is goed voor de planten en de dieren rondom het Duintjesveld. Ja, en wethouder Carré zegt erover dat de, de aanpassingen aan het, de sportvelden bij het Duintjesveld laten zien. Dat we hard werken om land voor duurzamer te maken. En uh, mooi dat we vanuit de duurzaamheidsfonds uh, dit hebben kunnen doen. Ja, mooie investering. Absoluut. Zeker, absoluut. Nou heb jij nog een bericht over bronfietsen. Ja, klopt. Ja, ik ben ja, heel, benieuwd. heel benieuwd. Ja, aan, waar gaat het ja. over? Nee, ja. ja, over bronfietsen. Ja. Maar, uh... <laughs> Ja, het aantal bronfietsen in Zandvoort is in een jaar tijd gestegen van 414 naar 475. Oh, je hebt geteld. Ik heb, ik heb ze bijgehouden op een blaadje. Ja, dat is procentueel gezien ja, stijgt dat heel hard sinds 2019. Ja, en dat blijkt uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek erop. Hé, hey, dat is wel heel apart. Ja, Want, uh, ja, volgens mij gaan uh, heel veel mensen juist over van een uh, snorscooter naar een uh, nou ja, elektrisch fiets of vetbike. En dan kan je wat sneller. Ja, inderdaad, dat wilde ik dus uh, nu gaan vertellen, Rob. <laughs> het aantal snorfietsen is in dezelfde tijd uh, juist weer gedaald van 1503. <laughs> ja, ja, je bent wist, me voor, Rob. Je wist het wel. Je weet het me. wel, hè? Ja. Ja, het aantal snorfietsen is dus juist gedaald in die tijd. Van 1533 naar 1227. En ook deze heb ik geteld. Die daling is in vijf jaar tijd nog niet zo scherp geweest als nu. Ja, en dat er zoveel brommers bij komen. en ook landelijk het aantal snorfietsen juist daalt. Komt omdat veel snorfietsen hun tweehuliers laten opvoeren. Maar legaal laten opvoeren naar de 45 km per uur. Ook voor hun geld is vorig jaar natuurlijk een helmplicht. En een brommer mag Mag harder, want maximaal 45 km per uur. Ja, als je dan toch een helm op moet, ja, dan, dan is het 20 kilometer harder. Op. Ja, precies. Nou ja, ik vind het nog wel een nadeel hè, Dat je dan uh, altijd op de weg uh, moet rijden. Ja? Bijna altijd, hè? Niet, al, niet altijd. maar. Nou ja, ik, ik, ja ik, weet, ik denk dat het juist wel veiliger is. Want op het fietspad zit je natuurlijk met een hoge snelheid. Ja, ja okay. dan ga je toch eerder. Uh, ja, dan word je omver gereden door een, uh, een fatbike of zo. <laughs> Bijvoorbeeld. Ja. Ja. Ja, die gaan ja. tegenwoordig ook harder dan uh, Brommers. Die gaan zeker harder. Uh. En wat trouwens ook, uh, want in de opkomst zijn nu vooral die 45 kilometer wagentjes. Die zie je ook steeds meer. Maar dat zijn tegenwoordig niet meer van die uh, oude uh, lullenbakken, om zo maar te zeggen. <laughs> dat zijn allemaal, uh, ja, de, vooral de elektrische Opel Rocks, de Biro's, Microlinos. Die zijn allemaal in, in optocht. Ja, en er zijn er in 2023 uh, zo'n 1200 van verkocht. En in de afgelopen maand ruim 300. Dus ja, in verhouding uh, stijgen die uh, flink ook in de verkoop. Dat gaat heel snel. Ja. En dat uh, betekent ook dat je daar geen uh, autorijbewijs voor uh, nodig hebt... maar alleen een uh, bronfietscertificaat. Uh, ja, klopt. En is alleen maar een bromfietsverzekering. We hoeft niet APK gekeurd te worden. hoeft uh, ge geen aparte dingen. Dus dat, dat scheelt ook weer. En je zit droog. En je zit droog. Ja. En je gooit er even 20 kilometer bij. Dan rijdt het best precies. comfortabel. Ja, precies. En het is vaak elektrisch. Ja. Dus. Helemaal goed. Dankjewel uh, weer voor uh, de info. Ook uh, na te lezen gedeeltelijk dan. Hè. Niet over de fietsen, maar dat komt nog wel. <laughs> gedeeltelijk na te lezen op onze eigen ZFM app. En mocht we die nog niet hebben, download hem dan nu onder meer in uh, de Play Store. Gratis. <middels> In de jaren tachtig je een paar van die grote zomerits. Waaronder deze van uh, Rigiera en Notengo Dinero. Die andere was uh, Bamos Alaplaya, Playa natuurlijk. Uh, ook van uh, Rigiera. En uh, de Baltimore song met uh, Tassan Boy. Over uh, Tassan Boy gesproken. Benno straks uh, het uh, reuzenrad in. Ik uh. ben wel helemaal benieuwd uh, hoe dit gaat. Het staat toch wel een behoorlijk windje, Thomas? Ja, zegt zeg dat wel, ja. Ja, dus uh, Benno... Als je luistert, heel veel uh, succes sterk uh, zo meteen. <laughs> en we horen het uiteraard hoe het uh, bevalt uh, op die hoogte van uh, 35 meter. Daar op Badhuisplein, want sinds gisteren draait hij weer. En tot en met uh, de laatste race dag kan iedereen uh, voor een paar euro uh, het uh, Reuzenrad in. Dus uh, zeker leuk om uh, daar even te gaan kijken op het Badhuisplein. Niet alleen het Reuzenrad is er, maar ook uh, heel veel andere leuke activiteiten daar... Uh, Omheen, dus ga naar het Het was even tijd voor de enige echte president. You're, uh, you're gonna like it. Weer of geen weer. Zomer of hardje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, Thomas zit er helemaal Heb je, heb je nou het? een andere? Ja, ja leuk. Is he? er nog een andere? Ja, gewoon een andere genomen. Nou, ja, wat goed erop. Joh, ongelooflijk. Ja, ja, vandaag zijn er perioden met zon. Het blijft droog en bij een meest matige westenwind wordt het 24 graden. Morgen schijnt dan uh, de zon flink. Er staat een nauwelijks wind en het wordt 27 graden. Wauw. Ja, we hadden het er al over op. Maandag is de zon overgroten en hartstikke hete dag. Er wijdt een matige zuidoostenwind en het wordt 31 tot 33 graden. Dan dinsdag is er een mix van zon, wolken en enkele regen- en onweersbuien. De wind waait uit het westen en het wordt 28 graden. Dan vanaf woensdag is het wisselvallig en daalt de temperatuur later in de week naar de 22 graden. Oké, okay, nou ja, lekker weer dus de komende dagen. Iedereen uh, genieten, want uh, ja, heel veel mensen hebben nog uh, vakantie op dit moment, Thomas. Ja. En dat betekent ook dat het uh, op dit moment gezellig druk is uh, in Zandvoort. Ja, voor iets? Uh, op uh, Facebook al van de Ibiza-markt. Schijnt druk te zijn. Ook daar is het uh, heel erg uh, druk uh, op dit moment. Dus uh, ga lekker naar Zandvoort toe en geniet van uh, het mooie weer en uh, alles wat wij hier uh, aan het doen zijn natuurlijk, ook uh, qua evenementen en zo. En dat is heel veel, daarom hoor je straks meer. Zo rond en nabij half vier van Thomas, toch? Ik ben benieuwd naar de Reuzerad. De Reuzerad, ja, daar gaat uh, <lacht> Ben al in. Samen met Albertine. Hoor je straks. Ik ken een hele beentje, daar speelt een prima beentje. Een mens kan zich vergissen Maar dit is toch altijd leuk over gezelligheid op het Badhuisplein. Daar ja. hebben we natuurlijk ook het grote reuzenrad, Benno Veugen. Goedemiddag. Ja, hallo Rob. Hallo, goedemiddag <laughs> Benno. Hoe hoog is hoog? Bro, ben je erg hoog, Rob? Erg hoog, ja. ik ben hoog. Ja, ik, ik kan van die flat, je kent die flat wel, hè, voor het Ja, ja, ja. En daar kom je bovenuit, uh, zeker. Ik, ik, ik kan, uh, ik denk dat ik die mensen wat een hand kan geven voor de bovenzetage. Oh. Maar en, en het bakje hoort een beetje scheef, want we zijn er beide aan één kant gaan zitten. <lacht> Dus, maar het is uh, fantastisch We zijn trouwens inderdaad door de, nog even over het kerkplein uh, gelopen waar de makreel is. Even dat we zeiden, even op een weg te praten. En uh, nou, druk joh, druk joh. En lekker ruiken. En ik zag de burgemeester en, en volgens mij staan een rijen dik van mensen die je straks een makreeltje wil kopen. Dus dat wil ik even meegeven. Dat als je een makreeltje wil kopen, dat je wel uh, op tijd naar het... Uh, kerkklein moet gaan, uh, dus... Uh, ja, Ben, ja, nou, want, uh, dat weten wij dan weer. Zometeen wordt uh, de prijs uitgereikt door de burgemeester. En uh, David Molenburg is uh, vanaf uh, vandaag weer terug uh, van uh, vakantie, want die was even weg. Oh, hij was even weg. Nou, hij ziet er heel patent uit, keurig in het pak. Dus uh, de, ja, de burgemeester die geeft weer een nikkies, acteprasant. En uh, maar ja, goed. Nu wij zitten in het Reuzenrad en uh, de pakje is inmiddels wat wat rechter halen. Dat al aan de andere kant is dus gaan zitten, ook wel erg fijn. En um, ja, dat, dat hele dossier van het reuzenrad... Nou, nou, nou, nou, wat hebben we daarvan gespeeld de laatste dagen? Want hoe zat het ook alweer op? Het was uh, wel en toen niet. Ja, en, en, toen, en toen weer niet en toen uh, uiteindelijk wel. Ja, ja, ja, ja, ja. En nu is het voor een zaak om een mobiel goed vast te houden... ...dat hij niet naar beneden reden Want dan uh, is het, uh, hoe, is het nou misschien wel 35 meter of 25 meter hoog. Dus, uh, ja, nou ja, 35 is het uh, bijna volgens mij, hoor. Dus, uh, oh, ja, ja, ja. Nou, met enige... Ik, ik kan, zelfs Noordwijk kan ik zien liggen. Dus, uh, Zo, Gaaf. Prachtig. Ja, je hebt wel ongelooflijk mooi weer. En al die kitesurfers. Kan je nou en, ook het circuit zien? Het circuit. Wacht even, we moet ik me even opdraaien en dan moet ik me heel goed vasthouden, want het zijn open bakjes. Oh. En, uh, ja, jezus Christus, en die, uh, en, uh, de, oh ja, Muiden zie ik nog liggen, nee, maar ja, maar ja misschien zo, uh, uh, ik weet niet of het mag gaan staan, wat staat er? Uh, ja, dat je de deur niet moet openen tijdens uh, het draaien van, de, van het rozenrad. Nou, nou mag doe dat maar niet dan, uh, nee. Benno. Nee. Nee. Zat staat er niets voor niks, Benno. Ja. Ja, ja, ja, ja. Over een paar weken moet je weer uitzending doen, dus uh, oh, pas ja, op, ja. hè. Ja, ja. Nou, maar goed, op jullie bezoek, of ik het circuit kan zien. We gaan nu de hoogte in. En nee, dat redden we niet. Dat deden we, daar staat die, die flats. Oh, oh jammer, jammer, jammer, jammer. Dus het is ja, niet dus zo dat je gewoon uh, de hele middag uh, tijdens de Formule 1 uh, in de rijden <laughs> En dat je dan uh, live kan kijken op de baan. Zo'n ja, ja, ja. zo pret is het ook weer niet. Nee, nee, precies. Nee, maar uh, ja, is het een beetje uh, druk ook in het uh, reuzenrad? Uh, nee. Dat niet? Nee er, is, nee, er zijn maar weinig kosten die je erin durven. Uh, en dat is, ja, ik, ik was ook niet gegaan, Maar ja, ik heb een vriendin die dat wel durft. <laughs> dus ja, en dan moet je als man, dan kan je niet achterblijven. Dat snap je. Dat. Oh, je, je handje wordt vastgehouden, Bernard. Ja, alles, alles klappert een beetje, Rob. <laughs> Oké, oh, nee, ja. Nou ja, ik weet niet waar ze allemaal oh. aan zitten, hoor. Maar dat hoef ik ook niet te weten <laughs> verder. Nee, nee, maar het deurtje klappert. Oh, het deurtje klappert. Het alles klappert Oké. Okay. Ik weet niet of hij uit elkaar klappert, maar dan, uh, dan uh, was dit mijn laatste verslaggeving in ieder geval. Uh... Ja, maar een mooi verhaal hè. want deze zou komen te staan bij Dutch Valley. En dat ging ook weer op het laatste moment weer niet door. Dus toen stond hij daar maar te wachten op niks. Ja. En toen dachten ze, nou, ja, nou dat kunnen we net zo goed aanbieden aan Zandvoort. Dan hebben ze toch nog een uh, reuzenrat. Ja, dat, dat is uiteindelijk het uh, verhaal geweest. Het begon met uh, dat ze nieuwe lieten bouwen in Duitsland. En dat daar geen keuring of niet op tijd een keuring voor uh, beschikbaar was. Dus toen ging dat niet door. Toen hebben ze in een van de kermissen uh, een man uh, gevonden. die uh, nog een uh, reuzenrad in zijn garage had staan. Die denkt, nou die kan ik uh, wel verhuren aan Sanford. En op het laatste moment kreeg hij een enorme aanbieding van een andere kermis. Dat ze hem ook wilden hebben. Dus toen uh, zei hij tegen Sanford, nou doen we het toch weer niet. En uh, ja, toen, uh, de, de, toen zou er geen reuzenrad meer komen. Maar uiteindelijk is hij er gekomen. Dat is een beetje het verhaal. Ja, nou dat is een heel duidelijk verhaal. Je hebt, volgens mij heb je het allemaal keurig samengevat. En uh, jullie, uh, qua jongens in de studio, die hadden het allemaal over tegels onder dat reuze hoor. Nou, dat <lacht> is wel waar hoor. Het is, uh, hij zat gewoon op, uh, op aantal pla platen, ja, of dat zo stevig is, weet ik ook niet. Maar het ziet er wel heel degelijk uit. Ja, en nou, ik vind het wel mooi dat je toch even be bent <lacht> wezen kijken. Dus dan ja, ja, uh, was dat verhaal. Ik zag inderdaad je, je, je gezicht al een klein beetje betrekken hier in de studio. ja, ja. ja toen ik ja, dat tegelverhaal het, vertelde. Ja, ja. Maar uh, ja, Nee, daar staat hij niet op mij, maar die vorige wel hoor, die, uh, die grote. En, uh, maar uh, ook qua prijs valt hebben eigenlijk reuze mee. Volgens mij was vroeg, uh, of, jaar, of vorig jaar die reuze rat, of het jaar daarvoor, dat weet ik niet meer, uh, behoorlijk aan de prijs. Maar uh, kinderen 6 euro, volwassenen 8 euro. Dus dat is eigenlijk een, uh, voor 10 minuutjes uh, lekker uh, misselijk ronddraaien. Is dat eigenlijk een hele mooie prijs? Ja, zeker. Dat is een hele mooie prijs. Dus tip iedereen even de reusrad in. Ja. Nou, wij hebben het overleefd. Gelukkig. En uh, nou, we gaan even bij, uh, bij, uh, bij de burgemeester kijken. Hè? Nou, je hebt gelijk. Dan uh, spreken we je later. Dankjewel, Benno. Benno, neem okay. je nog een visie voor ons mee? Ja hoor. Makreeltje, hè? <laughs> ja, ja. Slechts 4 euro makreeltjes. Lekker. Makreeltjes, precies. Oké, dus. hoi. hoi. Oké, okay, dat was Benno live vanuit het uh, reuzenrad. Leuk hè, we hebben ze ook overal, de verslaggevers. Ja, ja, ja. Zeker. Nou, straks uh, veel meer, dan uh, gaan we Carina op pad uh, sturen. Oké. Okay. Maar eerst uh, gaan we dan luisteren naar de nieuwe single van uh, Cyril. En die heet uh, True naar het uh, origineel van Spendau Belly. For a lifetime...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 van Eer uh, Carmen en de uh, Hungry Ice. Heb jij ook zo gezien uh, in uh, Bramen? Kreeg dat toch Bramen plukken? Ja, zeker. Vroeger deed ik dat altijd. Ging uh, de duinen in en dan uh, plukken de plukk. Je kon ze ook altijd met een katapult afschieten op ramen en zo. Ja, ook, <laughs> ook dat. In, uh, het gaf toch een smerige... Uh, ja. En als je dat in je kleren krijgt... Uh, krijg je er niet meer uit. Krijg je kleren deze dan. Goed, nou ja, we hebben Carina gevonden... of uh, bereid gevonden... Om even met Willem van der Sloot mee te, te lopen, toch? Als het goed is wel, ja. Ja, nou ja ik ben heel benieuwd. Ja, ik ook. <laughs> Wat is er, op? Nee, dan moet je wel oh, vragen. Ja, Gaan, nee. Ja, nee. Oh, ik moest vragen. Ja, natuurlijk. Carina, waar sta je? Ik sta hier buiten naast Willem van der Sloot. Um, op een prachtige plek. Uh, die heeft hij zelf uitgekozen, want uh, Willem... die.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 Maar jou, uh, ik zie het aan je handen ook. Die zijn eigenlijk uh, bij je nagels is het al helemaal paars. Ja, nog wel, He? nog ook, wel? Heb ook vol en ja, met ja, dordens gezeten? Vol met uh, wondjes, wondjes dordens, ja, ja. ondanks het pak. Dat maakt, niet het maakt jou niks uit. En Dat hoe ziet je keuken over. eruit? Zie ziet ook helemaal uh, paars helemaal, uitgeslagen? Helemaal, helemaal weer goed. Helemaal maar, weer goed. Maar Als ik bezig, als ik gezocht heb, dan is het. Uh, weet je met met schoonmaken, wassen, wassen, wassen, grote pannen. En dan moet je ook weer tussendoor ook de afwas doen, hè? Ja. Want ja. En mijn vrouw en mijn zoon zijn bij de familie in de Filipijnen. Dus ik heb de Lij ruimte. Kan je gang gaan. Ik kan lekker mijn gang gaan. Nou, ik vind het heel mooi. Op. Ik vind het mooi dat ik u een keer gesproken heb. Okay. Dank u wel. Dank u. Ja, dat was uh, het interview met uh, Willem van der Sloot. Leuk Carina op pad uh, om uh, Bramen te plukken. Wat uh, nog steeds kan. Ook in Brameland, Weet jij waar uh, Brameland is? Nou ja, ik hoorde jou er net over, maar ik heb echt helemaal geen idee. Nee, op internet wordt al gespeculeerd dat het helemaal in Oostenrijk zou liggen, Brameland. Nou, ik denk niet dat ze daarheen is geweest. Maar nee, daar heb je ook geen Bramen volgens mij in Oostenrijk. Uh, heb je sneeuwballen, heb je daar uh, toch? Sneeuwballen, ja. Ja, ja. Dus nou ja, in ieder geval wel een uh, mooi gesprek met uh, Willem van der Sloot. En de social media en dergelijke uh, in de gaten. Of met Hanneke Voigt, uh, de bloemist, uh, uh, dan, uh, daar kan je ook... Uh, het uh, bramensap gaan, uh, gaan kopen van Willem uh, nou. van der Sloot. Voor een tientje hoor ik. Voor een tientje. Dat is, bramensap. dat is geen geld. Lekker hoor. Ja, nou komt hij eraan. En jouw uh, verzoekplaatje zegt van uh, Rob. Ja, want van, uh, is, uh, ja, ik wil toch eventjes uh, aan jou vragen of we uh, even iets meer tempo kunnen draaien. Ja, even, even, even een, een goede afsluiting even van een, het eerste. Even een goede beuken. Ja, ja, zei ja. Je. ja, want het zijn natuurlijk hele mooie dagen voor uh, de bramen te plukken nu. Ja. Nee, uh, en dan, ben je, nice, ja, he? ja, dan heb je ja, de wonderful days echt. en nou start ik dagen. hem niet meer in ja nou start ik hem niet meer in net reageerde jij niet dus uh. oh. <laughs> <laughs> nee hoor dan komt hij aan hier is uh, Charlie Lonois in uh, The wonderful days